Thank you.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 I want to see your land And I wonder if I'll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 Yes. Zo, zo, zo, zo, zo. Een goede avond. Ja, nou, het is weer uh, donderdag, hè. Het is weer tien uh, uur, tenminste, bij jullie. Um, ik geloof dat het bij Herman... Elf uur is? Nee? Negen uur ook? Als Herman dat zo even... even ik ben even de... Even de draad kijk, uh, kwijt welke kant ik op moet in vergelijking met mij uh, om uh, hem zijn tijd te krijgen. Uh, 8 uur s ochtends, ja, oh, zit er nog nog net super, ja, kijk. Ja, ik ben, al, uh, ben uh, toch altijd uh, al, uh, toch de draad uh, even kwijt bij uh, hoe laat het bij Herman is. Maar inderdaad, het uh, is 8 uur s ochtends bij, uh, bij Herman. Um, nou, die, wie zijn er verder? Natuurlijk Herman, die ik al een paar keer genoemd heb. De Operator en de Ik zie Aurora, uh, zie, zie ik al zitten. Ik ga eens een keer kijken of ik op de achtergrond uh, haardvuur... Of haardvuur, haardvuur... Kampvuurgeluidjes kan laten horen, hè. Eh, dus op de achtergrond uh, inderdaad kampvuurgeluidjes. Uh, die dus een beetje, een beetje doorknetteren. Uh, nou, dat moet wel lukken, denk ik. Ja, ga ik van de week eens uitzoeken. En, nou, en, en ik zie uh, Els en Lin al zitten, dus uh, eh, uh, het idee dat het, uh, kijk het is avonds, het begint wat te schemeren, dus een, uh, een, een kampvuurtje ofzo is dan altijd wel, uh, is altijd wel lekker. Ja, het ligt eraan waar ze zitten natuurlijk in, uh, uh, in Schotland, uh, Lynn. Uh. Uh, ik, anders had ik daar zeker gezeten om daar de <laughs> uitzending te doen. Dat, dat had wel leuk geweest. Dat had een hele... Uh, oh, wacht even. Ja, dat zeg ik nou wel, maar... Dan had ik daar Teamspeak moeten installeren ofzo. Oh, in Second Life! Eh, uh, oké. Okay. Oh, dan. Uh, sorry, doe het duurt even voordat. Eh. Uh, uh, voordat het kwartje viel. Eh. Uh, ik ben een tijdje niet meer in Second Life geweest. Uh, het is, ik, ik heb het wel naar mijn zin gehad toen, uh, toen een paar keer. Uh, dus ik kom zeker nog een keer terug. Dat, zal ik, dat, dat, dat beloof ik. Uh, even kijken. Ik ben malig een dinsdag ben ik vrij. Dus ik kan op de dag even, even, even rondneuzen een paar keer. Leuk. Uh, zo ben ik ook nog andere dingen uh, vergeten. Andere spelletjes uh, vergeten. Uh, vergeten om daar weer eens een keer uh, mijn neus te laten zien online. Dus ja, ach. Maar even iets, uh, iets heel anders. Uh, tijdens mijn uh, training tot de Ridek kreeg, kreeg ik ook uh, diverse keren triaden om. Mijn, uh, om mijn uh, oren geslagen. Nou ja, om mijn oren geslagen. Heel, toegeworpen, uh, uitgereikt. Uh, eh. uh, een, een, een, een, een triade kort samengevat. Eh. Uh, en dat, dat waren korte versen waar, waarmee dus door middel van uh, drie korte zinnetjes een kerngedachte werd uitgedrukt. En uh, soms dan lieten ze dat, lieten dat zo staan. Soms stond er ook nog een, uh, uh, ja, een, een, een paragraaf bij waarin, wat, uh, waarin het een beetje werd uitgediept. En... Uh, en dus, uh, het, het was tof voor, tot, tot nadenken, uh, het is ook, uh, ja, je kan ze ook gebruiken als, uh, als orakel, eh, als raadgever. Uh, als je een vraag hebt, kan, uh, ik heb dan een buideltje met steentjes uh, en uh, ik heb alle dan heb ik dan verzameld. En, Ooit eens. Ik moet daar, ik, en het, het gekke is, later zijn ze een keer apart uitgegeven in een boekje. Dat boekje heb ik, heb ik ook dus gekregen. Uh, vandaar dat ik die steentjes gezocht heb. En daar heb ik dan dus, uh, en die, die steentjes, als ik daar dus vier steentjes uit trek, correspondeert dat met, uh, met, met één triade. Uh, en ja, dan, als je dan een, een vraag hebt, kan je, dus, uh, kan je daar dus antwoord op, uh, op krijgen. Uh, daarop uh, uh, of gewoon een, een algemene raadver, uh, raad uh, of een algemene raadgeving vragen dat, dat, dat soort dingen dat kan er dan mee. Um, ja, vaak is het toch iets, um, ja, wat even moet bezinken. Hè, het, het, het is toch dat zetje tot nadenken uh, dat is ook de bedoeling. Uh, dat zo uh, zo zie je, en, en uh, in mijn opinie, uh, is dat de bedoeling ook mee, hè? Met, met, met, met de tarot, uh, met andere met de dierenkaartjes, met andere orakelkaarten, uh, runen en, der, en dergelijke. Uh, het is heel fijn om mee te werken. Uh, vind, ik, uh, vind ik zelf, uh, ik heb er, uh, voor de uitzending heb ik er eentje uh, bijgepakt waarvan ik zeg van, uh, niet waarvan ik zeg van dat is er, maar gewoon met steentjes even gezegd van nou, welke kan ik dan gebruiken voor vanavond. Uh, dus die heb ik er even, even bijgepakt, uh, even, uh, even grofweg vertaald in het, uh, in het uh, Nederlands. Zo heel lang aan. Ik heb er niet zo heel lang aan gewerkt. Uh, maar ja, het is toch iets wat, wat ik dan aan alle ridders wil meegeven zo direct, eh, om dat even toch te laten bezinken. Um, ja, het, het is een vorm van raadgeving, misschien een les die je moet leren, uh, een, het geven van eenzicht, zo, moet je, zo, zo zie ik ze. Uh, dus ik zeg niet dat je ze zo moet zien, maar het is toch even iets van, oe, ja, uh, even, even bij stilstaan, uh, even op me, misschien dat je er even op me wil mediteren, dat kan natuurlijk ook. Uh, dat wordt ook heel veel, ge, heel veel gedaan, uh, dat heb ik, uh, ik doe het zelf ook. Ik vind het zelf, zelf ook heel prettig om, uh, om, om, bij, uh, om het even met te doen. Is even kijken, ik zie bieken verschijnen, dus ik zeg ook ha, bieken. Uh, fijn om je hier te treffen. Uh, in, heel leuk. Um, oh. Nou, dus uh, dat is best wel uh, interessant om, uh, om mee te werken. Het is toch weer iets, iets anders dan, uh, dan, dan wat men gewend is. Um, ik hecht er ook... Ik hecht er wel waarde aan, maar geen bijzondere krachten. Uh, ik zal niet zeggen, ze voorspellen de toekomst. Dat, dat, dat, geef ik, uh, dat, dat geef ik eerlijk toe. Geen enkel orakelmethode, daarvan vind ik... Uh, ...dat ze gebruikt worden om toekomst te voorspellen... ...maar dat ze gebruikt worden als inzicht, als raadgeving. Uh, een waar, misschien een waarschuwing, als je op deze weg blijft doorgaan... Uh, ...dan gebeurt er dit... Het is misschien wat, wat, wat grof gezegd, maar uh, zo zie ik het dan, dan, dan dus wel. Hè, uh, uh, het, het, het, het is een raad zo van die aangeeft van nou, je zit op deze weg en dat, dat, dat kan dit als gevolg hebben. Uh, uh, ook in de, hè, als je dus gaat kijken naar de orakels in de oudheid, uh, kent de orakels de Rakel van Delphi. Uh, werd er ook uh, geadviseerd. was het altijd een... niet altijd even duidelijk... maar was het toch een advies... die men... Uh, die, wat men kreeg... om... Uh, bepaalde taken voor elkaar te krijgen. Uh, heet, je moet dan niet... er uh, naartoe gaan met, met de vraag... waar zijn mijn sleutels? Dan zou je... eh... Uh, uh, dan zou je waarschijnlijk geen, geen antwoord krijgen. Maar als je met een uh, kwestie zat, waarvan je wat, wat jouw hoofdbrekers uh, bezorgde. dan. In, in de tijd van de oude Grieken en de Romeinen. dan ging je dus naar een orakel. En die gaf dan een, een cryptische omschrijving. dan moest je over, over nadenken. wat dat, wat dat betekende. en. Uh, en ver, ver, ver, vervolgens. handel je daar dus naar. Uh, zo zie ik de triade dan dus ook. En zo zie ik alle orakelmethodes, of het nou rune orham tarot, uh, dierenkaart of wat dan ook uh, is. Zo zie ik dat. Het, is, het, het geeft stof tot, tot, tot, tot, tot nadenken. Soms is het duidelijk, soms is het wat cryptischer. Uh, de ene keer wordt er een wat duidelijkere uitleg aangegeven dan de andere keer... Uh, en dat is, vind ik persoonlijk, uh, dat, vind, dat vind ik heel goed. Uh, ik snap mensen ook niet als ze een orakel raadplegen, dat ze verwachten uh, dat ze een uh, volledige toekomstlegging uh, verwachten, uh, hè, en dat de orakels uh, dan altijd aangeven wat je wilt, uh, wat je wilt horen. Beurs. Nou, ik weet niet of dat gebeurt. Het zal best gebeuren. Um, ik, maar laat ik eerlijk zijn, ik heb het zelf nooit uh, meegemaakt. Ik heb wel, uh, maar het was wel altijd iets waar, waarmee ik... Waar, waarmee ik uh, hè, dus, dus laat ik even duidelijk zijn. Ik geef, met, met alle dingen geef ik toch maar altijd wel mijn eigen visie. En... Uh, ik heb er altijd nog wel, ik heb er altijd wat aan gehad. Nou, zo heb ik er dus nu eentje, uh, uh, uh, uh, uh, nu heb ik ook gezegd van nou, welke tirade uh, wel, kan ik gebruiken. Een, be, een beetje als voorbeeld ook, uh, tijdens de uitzending, dus, die heb, ik, uh, dus die, heb, die, die heb ik ook getrokken. Die zal ik ook rustig aan even voorlezen. En... Ja, dan als je zegt van nou ik, heb een, ik kan er niks mee, dan kan je er niks mee, maar als er iemand... zullen, zullen... Uh, en misschien ook, uh, kan, misschien kan niemand er wat mee. Uh, en misschien heb je toch van, ja dan moet ik toch even over nadenken en dan ga ik die weg in. En zulke dingen komen altijd, uh, altijd wel voor. Eens even kijken, ik zie dat bossen... Binnen is, uh, binnen is gekomen. En Herman is, is zo te zien weg. Die zal even van zijn koffie genieten. Herman als je luistert geniet lekker van je koffie. En tot zo. Um, ja. Dus de triade waar, uh, uh, waar ik het dan over heb. Uh, dat is deze. Drie bezittingen die we... Wacht even. Even opnieuw. drie bezittingen die we meestuderen nemen de trots van ons weg. Ons geld, onze tijd en ons geweten. Nou, de diepgaande beredenering die er dan uh, bij staat is als volgt. Hoe kun je trots zijn op je prestaties als geld of tijd in plaats van werk of talent het heeft bezorgd? En dan, en dan ga ik verder. Hoe kun je trots zijn op jezelf... Als je geweten je aangeeft dat je onrecht of pijn hebt aangedaan aan een ander. Dus ik zal het heel even nog een keer rustiger halen. Drie bezittingen die we meest verderen nemen de trots van ons weg. Ons geld, onze tijd en ons geweten. Hoe kun je trots zijn op jezelf als... Zijn op je prestaties... Even opnieuw. Hoe kun je trots zijn op je prestaties als geld of tijd in plaats van werk of talent het heeft bezorgd? Hoe kun je trots op jezelf zijn als je geweten je zegt dat je onrecht of pijn hebt aangedaan aan een ander? En dat zijn dan in dit geval zijn vragen die, er, die erbij horen om, om je toch even die aansporing te geven om er even over na te denken. Ehm... Um Persoonlijk kan ik me daar wel in, uh, in, in vinden. Ik, uh, uh, kijk, ik heb uh, van vandaag een, uh, uh, een pizza in de oven, oven geknikt en die kwam uit de, die heb ik gewoon in de winkel, uh, die heb ik gewoon in de winkel gehaald uh, daarvoor, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is gemakkelijk, hoef ik niet zelf te doen. Hij smaakt goed, ja, zal ik, dat zal ik eerlijk toegeven. Hij smaakt lekker. Maar persoonlijk vind ik hem uh, vind ik een pizza toch, ja, uh, toch lekkerder als ik zelf weet wat ik uh, uh, als ik zelf weet uh, wat ik eraan gedaan heb. Welke ingrediënten ik heb, heb gebruikt, wat ik, uh, dat ik er wat meer moeite voor, uh, voor heb, gedaan, heb gedaan, zoals inderdaad het uh, deeg kneden, de ingrediënten stuk voor stuk uit, uitzoeken, snijden, uh, uh, tomatenpuree dat lukt me nog niet om zelf te maken, dus uh, maar als, iemand, uh, als je het kan, uh, misschien dat je het, uh, als iemand mij een keer kan uitleggen hoe ik een tomaten, goede tomatenpuree kan maken, dan zal zeker van, dan zal ik dat zeker ook zelf doen. Uh, en dan dus inderdaad het de, de, de, de, de degen dus, dus beleggen, uh, met in de ingrediënten waar ik, waar ik op dat moment trekken heb, en, en dan in de oven zetten. Dan vind ik toch, dan heb ik, dan, dan heb ik er meer, um, ja, uh, dan, dan geeft het me meer voldoening dan uh, even snel naar de winkel rennen en uh, een kant-en-klare pizza kopen. Ehm... Um, nou, voor mijn reenactment heb ik dan uh, zwaardvechten mo mo mo moeten leren. Dus daar heeft, dan, ja, daar heeft dan weer werk in gezeten. Maar ik ben wel blij dat ik het kan. Het, ik kan wel volledig meedraaien met de groep. Als ik dus, ja, er geen tijd of moeite, uh, als ik er geen moeite voor hè, zou, uh, zou hebben gedaan, ja, dan sta je aan de kant en dan, kan, hè, dan, dan, dan, dan geeft dat... Uh, dan, dan, dan geeft dat toch wat, wat, wat minder, uh, uh, ja, voldoening. Is dat, dat, is dat het, woord, het, het juiste woord ervoor? Ja, misschien wel. Um, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten invullen. Ehm... Um, Eens even kijken, ik zie dat Herman intussen ook weer uh, terug is en ik zie uh, Marcus ook uh, euh, binnenkomen. Ja, wat ik bedoel, zijn er, he, he, wat, ik, ik, ik geef het even als voorbeeld, uh, uh, niet omdat maar, uh, uh, uh, uh, Marcus Post is tegen, ik zie wat hij schrijft op de chat en ik lig dubbel. Hmm. Uh, hij steekt er een beetje de draak bij, maar, maar dat is dat op, een, op, een, op een leuke manier. Oh, schitterend. Oh, prachtig. Uh, Marcus voelt zich geroepen, want hij komt gelijk de chat op. Um, ja, het is een voorbeeld wat ik uh, even zo snel, uh, zo snel had. Um, ja, uh, kijk. Uh, en dan, als ik naar nou die tweede vraag ga krijgen. Hoe, hoe kun je trots op jezelf zijn als je geweten je zegt dat je oorrecht of pijn hebt, daar, uh, hebt aangedaan aan een ander? Ja. Um, ik ben iemand die zelf. Um, ja. Uh, ja, uh, ik kan me niet. Uh, ik kan, kan ge even geen voorbeeld bedenken. Uh, hoe ik iemand onrecht of pijn heb aangedaan. Uh, tenminste, niet, uh, niet, niet zo 1, 2, 3. Uh, maar ik ben wel iemand die, uh, die dat niet bewust doet. Uh, mocht het een keer, een keer gebeuren uh, en ze komen naar me toe van: Dan, uh, dat had je beter niet kunnen zeggen of beter zouden we zo kunnen aanpakken. Dan, uh, oh, uh, oh oké, okay. uh, Slik. Uh, en nu? Uh, nou, dan ben ik uh, zelf nog in staat om naar uh, die persoon toe te gaan, mijn excuus aan te bieden en, uh, sorry, ik ben een Rotstak uh, geweest en, en dat, dat soort dingen. Ehm. Uh, ja, ik ben niet iemand die gauw iemand onrecht of pijn uh, wil aandoen. Uh, dat kan ik niet, dat zit, dat zit niet in mijn natuur. Uh, ja, er zullen mensen zijn die, het, uh, die dat wel doen. Um, misschien, bewust, misschien onbewust. En ja, uh, kijk, ik heb hem ook maar getrokken als voorbeeld natuurlijk. Dus, uh, uh, hè, ik, ik heb zoiets van, ja... En dan vind ik dat ik, uh, uh, dat ik toch even met voorbeelden moet, uh, moet komen. Uh, vanuit mijn eigen situatie. Um... Oh ja, ik heb me een keer vergist uh, in iemand. Uh, eigenlijk om, omdat ik heel snel to, een keer tot een conclusie kwam die niet waar bleek, uh, bleek te zijn. En daardoor voelde iemand zich inderdaad gekwetst. Ehm... Uh... De, de, de, uh, ik, uh, wat was het nou? Oh, er was uh, er was wat uh, er was wat wat uh, was wat weggehaald uit de winkel uh, bij ons op Kalmarn en ik had als laatste had ik iemand gezien uh, daar zo uh, en en ze vroegen mij, nou, we, we, we dit is dit is er gebeurd, we, wat we, heb je wat gezien? Nou, de laatste persoon die ik gezien heb, was daar was die en die. Uh, en, en daardoor kreeg, kreeg die persoon dus de schuld van die uh, van, van het. Uh, uh, van, de onterechte de schuld. schuld. Uh, dus ik, in de ziekenhuis zei nou oh, wacht even, ik wilde niemand de schuld geven. Dat was mijn bedoeling helemaal niet. Ik zei alleen dat ik die persoon daar gezien had als laatste. Uh, maar of het al weg was daarvoor, dat weet ik niet. Eh, dat wist ik toen, ook, dat, toen wist ik dat ook nog niet later bleek. Dus dat dus degene die dat weggehaald had, ook toestemming had gekregen van, uh, van, van, van de eigenaar van die winkel. Om dat, even te, om dat uh, te laten zien aan niemand. Uh, die, die, die persoon kon de, kon, kon de, kon de winkel niet in. Uh, En er, er is iemand met, met dat. Uh, er is, dus iemand is ermee naar buiten gegaan. Heeft het laten zien. En heeft het later ook weer teruggebracht. Dus ik had zoiets van, oh, oké, okay. als dat het hele verhaal is, mijn excuses. Uh, dus ik heb mijn excuses aangeboden. Dus ik voelde me niet, ja. Ik voelde me toch dan niet, daar toch niet zo prettig bij op dat moment. Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, oké. Okay. Uh, dus even kijken. even kijken. Ja, Aurora, dat klopt inderdaad, ja. Um... Hij zegt, Aurora zegt uh, voor de luisteraars die niet op de chat zijn. Of het nu de pizza is of ander eten. Wanneer je het zelf maakt, is het inderdaad lekkerder. En... Uh... Ja, dat gaat ook op wanneer je bij een ander heet. Ik, ik help liever iemand uh, of, of ik nou help met koken of uh, even kijken of ik nou help met koken of help met afwassen, hè. maar er wat voor doen, dat, uh, ja, dat is dan toch, uh, toch prettiger. Nou, ja, dat, dat wilde ik eh, toch, eh, to, toch heel even aankaarten, zo, eh, zo, zo vandaag. Eh, ik zou zeggen, laat, een, laat, laat het heel even bezinken. Nou, in de tussentijd zal ik toch een muziekje draaien. eens eh, dus even kijken. Uh, eh, zo, uh, ik zoek wat instrumenten uh, daar uit er even voor, wat dan, even, wat dan toch even helpt tot, uh, tot de bezinking... En ja, dan, als de muziek is afgelopen, uh, heet ik jullie welkom in TeamSpeak. Dus eerst even een muziekje, uh, dan eens, hè, zodat het even rustig kan bezinken, ook bij mij. Oké, okay, dan kan ik ook even een slokje drinken. Ehm... Um, En dan uh, horen jullie mij zo weer... Zo. Ja, ja, ik zie dat er, eh... Uh, nou, waar gaat het over op, uh, Ik zou zeggen, kom, uh, als je je geroepen voelt, uh, kom lekker op, eh... Uh, op Dingspeak. Eh, eh... Uh, anders ga ik nog heel even kijken... Waar ik het verder nog uh, over kan hebben. Eh... Um, Nou, ik, ik, uh, ik zie dat sommige mensen alleen eten als ze uh, uh, trek krijgen. Nou, dat, dat doe ik ook altijd, uh, altijd wel. Uh, al moet ik eerlijk zeggen, als ik uh, thuis kom ik, uh, en uh, na een dag werk, dan heb ik altijd wel trek. En dan begin ik gelijk wel, altijd wel met... Uh, uh, met, met, ...met koken, als ik weet dat er een uitzending is van Ridder Radio's... ...en dan zet ik die uh, aan, de, de, het archief, archief luister ik eigenlijk nooit. Um, en ik zie dat uh, Herman, de, uh, de, de, de, van Herman de, de, weet ik dat hij chef-kok geweest is. Uh, dat... Uh, ...dat uh, dus hij, dus hij weet hoe... Koken in zijn, in zijn werk gaat. Hij zegt eigenlijk: ook, Je mag nooit je smaak verliezen. Nou, dat klopt inderdaad ook. Uh, een groot deel van koken is ook het, het proeven. Hè? Dus het combineren van, van, het combineren van diverse smaken. Uh, ja, en voor, en voor de één... Uh, kan koken inderdaad heel stressvol zijn, zeker als je dan toch zoiets hebt van, ja, uh, wat doen we het, uh, wat, wat doe ik het eigenlijk voor? Nou, ik zou zeggen, doe het voor jezelf, begin daar eens mee. Ehm... Um... Intussen zie ik dat ook uh, Guus en, uh, en Jan binnen zijn gekomen. Dus goede avond, heren. Hallo, hallo. Um, ja, Els zegt het heel goed wat, uh, wat stress uh, betreft. Voor de ene, wat voor de ene stressvol is, dat, uh, dat is voor de, hand, voor, voor de andere misschien uh, de dagelijkse gewoon van, van zaken. Uh, niks aan de hand, inderdaad, wat ze zegt. Ehm... Um, En ja, ik, ben, ik, ik ben het inderdaad uh, eens nu ook met, met, met Herman en Dred uh, uh, Herman, uh, wat stress betreft. Uh, betreft uh, ja, de, de, moderne, de, de moderne tijd neemt dat uh, met zich mee. Uh, en Dred uh, reageert erop uh, dat heel veel mensen, of te veel mensen, lijken constant maar haast te hebben met alles kan eh, persoonlijk al dat haast als het niet... Ik zeg op mijn beurt, uh, Ja, waar is dat haast eigenlijk voor, uh, eigenlijk voor nodig? Als, eh, als ik dan naar de manege ga, uh, Dan... Uh, eh, dan... Uh, ik stap dan... Uh, ik stap dan de bus uit. Uh, dan, dan, dan rijdt hij weg. Ehm... Uh, dan, dan, dan zie ik uh, auto's uh, voorbij, voorbij rijden en. Uh... Buddy entered your channel. Goedenavond, Marcus. Hallo. Welkom, welkom. welkom. Goedenavond, uh, uh, Donag en mensen op luisteren en op de chat zijn. Ja, gezellig dat je er bent. Uh... Ik schakel er iets later in, want uh, ik was eventjes ja, andere dingen aan het doen. Ja, ik zag dat je, binnen, dat je binnenkwam terwijl ik dus euh, als voorbeeld euh, de, de pizza te pakken had. Oh, oké. Okay. Dus ik had zo van, nou, dat heeft hij gehoord, euh, of je hebt het niet gehoord. Nee, ik nou, heb het niet, uh, niet gehoord. Ik, denk, nou, ik, ik, ik wist wel dat je uitzond, uitzond natuurlijk altijd vandaag. Hey possen. hey, possen. Hallo possen. Hey, maar op, de, op de chat gaat, uh, gaat het over, uh, over haast hebben en, en, en gestrest uh, zijn. Die, die twee dingen gaan mijn zinziens uh, hand in hand. Uh, ja, ik, ik ben nooit iemand geweest die haast had. Ik ben eigenlijk ooit nooit. Uh, ik kan me niet herinneren dat ik ooit gestrest ben geweest. Uh, ik heb ook. Ja, uh, nooit gestrest geweest, uh, Donig? Niet dat ik me kan herinneren, laat ik, het laat ik het goed zeggen. Oh jee, ik ben elke um, dag wel gestrest. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat, dat, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar ik weet wel dat ik er elke dag last van heb. Elke dag heb ik een moment vol, dat ik vol met stress zit. Dat wel, sowieso. Hmm, dat is apart. Ja, uh, uh, ja, ik weet niet beter. <lacht> Ja, uh, kijk, je, je, zal, je, je zal de enige niet zijn. Dat kan ook bijna niet. Um, uh, wat, wat bij mij dan, uh, dan, dan wel werkt is... Uh, ja, gewoon rustig blijven ademhalen en, uh, en, en mediteren. Want dan kom je altijd wel tot... Uh, dan, dan, want dan bouw je ook een rustperiode in. Ehm... Um, ik heb, ook, uh, ik heb ook vaak stress. En dat komt omdat ik dan in een, uh, in een drukke buurt woon. Zeg maar, het is een beetje zo'n overdreven drukke ghetto. Ja. En dat zie, dat, dat zie je dan vaak bij dieren ook. Uh, ratten bijvoorbeeld in een kooi, om maar een dier als voorbeeld uh, te noemen. Mm. Die, gaan in de, in de mm -hmm. Die gaan elkaar in de staart bijten uit irritatie. Oh jee, ja, ja. Dat, heb, dat heb ik inderdaad gehoord. Ja. Daar, daar heeft Posse inderdaad wel een punt. Uh, dat de omgeving inderdaad ook wel uh, een rol speelt in met uh, hoe uh, ja, gestrest jij bent. En hoe, uh, of hoe rustig je bent ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Ja, en dat heb ik dan zeg maar omdat mijn wijk, die is zeg maar overbevolkt. Mm -hmm. uh, en dan heb je dat extra vaak dat, dat iemand zeg maar, op straat zonder reden zeg maar opeens kwaad op je wordt, want dan, dan sta je in zijn cirkeltje. En dat zijn dan ook vaak allochtonen mm. die, die uh, van oorsprong helemaal niet uit stedelijke gebieden komen. Dus dan uh, bijvoorbeeld mijn familie, die, uh, die woont al bijvoorbeeld twee eeuwen lang in, uh, in een stedelijk gebied, ja. zeg maar, maar heel veel van die allochtonen in mijn wijk die, die komen uit uh, allemaal van uh, kleine boerendorpjes waar ze gewoon alle vrijheid hadden. En ja. Dus die, die, kunnen ook helemaal niet, uh, die kunnen zich ook moeilijk aanpassen aan de stad. En hoe gaat dat, het met Potsen vandaag? Nou, zo, zo te horen is die gestrest. Hey, hey, uh, als je geen auto te wil geven dan, dan, dan is dat niet erg. Maar uh, ik weet dat, als ik me niet uh, vergis, woon je in Rotterdam. Mag ik weten ongeveer waar in Rotterdam? Ja, zeg maar tien minuutjes fietsen van het centrum, hè? Oh, dat zegt genoeg, ja. ja nee, dan, uh, dan, dan, dan weet ik genoeg. Maar uh, het lijkt alsof ik, uh, uh, alsof ik zeg maar, uh, een halve racist ben, maar dat is juist weer helemaal niet het geval. Want wij hebben juist weer, uh, uh, wij hebben juist weer zeven allochtonen in onze familie, zeg maar. En, en dat is echt boven gemiddeld veel, hè? dus dan snap je, ik ben echt geen racist. Ja, maar nee, tegelijkertijd, uh, waar ik woon, heb je dan <laughs> uh, zeg maar... Waar, maar tegelijkertijd dan, waar ik woon in die allochtonic ghetto... Uh, ...daar heb je echt gewoon te veel ratten in de kooi, hè. Dus het, het, die gaan elkaar bijten de hele tijd. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ik begrijp... Ik, ik begrijp, uh, ik, ik begrijp uh, waar je vandaan komt. Bij, uh, eigenlijk bijna letterlijk, als je... Uh, onder de, als je in de buurt van het centrum van Rotterdam woont, ja, dan klopt dat wel aardig met wat je, met wat je schetst. Uh, uh, en het, ge het gekken is, als je dus uit de grote stad uh, komt en je gaat naar, het, uh, naar, naar, zo naar, naar een klein dorp wat ik gedaan heb, dan is die overgang heel, een stuk makkelijker. Ik heb me eigenlijk uh, nooit, prettig, ja. nooit prettig gevoeld in de omgeving van Rotterdam. Uh, ik, ik kwam altijd wel, wel, wel graag in, de, in de wat kleinere dorpjes. En dus of, daar voelde ik altijd wel wat meer op mijn gemak. Uh, ja, het is in ieder geval... Kijk, als je dan uh, stel je voor je gaat even wat kopen in de winkel in de supermarkt... en je woont in een, uh, in een gebied wat niet overdreven druk is... Dus laten we bijvoorbeeld zeggen een, een, een dorpje met 20.000 inwoners. Weet je wel, dat is niet echt super groot ofzo. Nee. Dus dan, als je dan even eten gaat scoren voor de dag. Dan, dan hoef je niet, als je, als je naar de supermarkt gaat. Dan hoef je zeg maar niet zeg maar echt letterlijk 900 mensen in hun gezicht aan te kijken. Voordat je bij de supermarkt bent aangekomen. Dat, dat klopt dus dan, ja. Dus, dan, dus die, die, die stad die, die, die vraagt ook heel veel van je. Want uh, als je al één stap uh, in mijn buurt uit, je, uit mijn deur zet. Uh, dan sta je op straat, dan, dan sta je al in iemands weg die je aankijkt. Zeg maar. Ja, dan, oh jee. Oh jee. Um, ja, dat, dat, ja, dus dat. Dan, uh, kijk, uh, wat post hier de schets? Ja, dat, uh, hè, ik, ik woon dus inderdaad in, in, in zo'n dorp. Uh, met, met, met zo'n klein inwonerstal. Dus inderdaad, ik, ik kom niet. Uh, het, het nadeel is dan weer, de meeste mensen kennen elkaar dan, dan, dan, dan wel, en de meeste mensen, gelukkig, de meeste mensen zijn, zijn vrij vriendelijk. Uh, maar Marke, even, uh... Marke, Marke, ik neem ben... wel dat je een relatie hebt, of niet? Nee, ik wil alleen. Oh, maar dan, uh, dat is het enige nadeel aan een dorp, uh, uh, als je daar gaat wonen, en, en je krijgt niet makkelijk een relatie in dat dorp, omdat iedereen al bezet is. Dan, dan, dan ben je snel uitgekeken in een dorp, uh, want dan... Uh, nou ja, kijken, kijken maakt niet uit natuurlijk hè, daar dat, dat merk je niks van. Nee, nee maar ik bedoel, dat, klopt, uh, dat klopt. Stel je voor dat er honderd uh, mogelijke, uh, mogelijke vrouwen bijvoorbeeld uh, zijn die in de huurbare leeftijd zitten, die, die, die single zijn. Uh, en en de stad, in de stad is dat getal veel groter, dus dan heb je in principe heb je iets meer kans dan. Ja, oké, okay, maar... Ik ben ook niet direct op zoek natuurlijk ook. Ik vind het wel prettig eigenlijk zo. Alleen dan... Kijk, het is dan gemakkelijk. Oh, je bent bewust single? Ja. Dat vind ik wel prettig. Ik zie dat Edwin op de chat is verschenen, Dus ik zou zeggen, hallo Edwin. Hallo Edwin. Ik ben juist weer... Ik heb juist weer tegenovergestelde. Ik ben tegen mijn zin in single. Dat kan ook. Ja. Dus dat is weer totaal het omgedraaide. Nou ja zegt Posse, dat kan toch helemaal niet. <laughs> nou dat kan, prima. Je ziet die of je hoort het. <laughs> ja. oh, nee. Oh, oh. nee, maar uh, Donag, Donag zegt zo van, nou voor mij hoeft het allemaal niet zo. Maar ik heb juist weer heel erg het gevoel zo van. Ja, maar ik wil juist heel graag een relatie ofzo, zo? Dus dan... dat, dat, dat kan, die, die, die mensen heb je, uh, dat maakt en ze het zeggen, helemaal niet uit. En ze zeggen, als je het te, te graag wil, dan krijg je het juist niet, dat zegt ze altijd. Ja, dat, dat, dat zeggen ze wel eens inderdaad, maar ik moet, ik moet zeggen, ik ben net, net als, als donor eigenlijk. Ik heb ook bewust geen relatie, denk ik. Nou ja, ik denk dat het bij mij uh, bewust en onbewust is, want mm. ten eerste... Hoeft het voor mij niet? De tweede zullen er ook niet zoveel mensen zijn die met mij een relatie willen. Dus het is dubbel op, hè? Ja, dat moet je niet te hard zeggen. Dat, dat, dat, dat dacht ik van mezelf ook altijd. En ik heb toch vijf relaties gehad. Oh, dat is, uh, dat is een hoop. Nou, dat dus denk ik gemiddeld. Nou, dat haal ik niet, hoor. Maar uh, uh, Marcus, om... Uh... Ik wil niet al te veel over zijn privéleven gaan praten. Uh, maar die is een beetje excentriek, hè? En excentrieke mensen hebben sowieso meer. Ja, dat is wel een beetje zijn. waar. Ik, ik, ik, ik, ik, hoe zeg je dat? Ik ben ten eerste nogal. Als, als ik een relatie met iemand zou aangaan, ben ik nogal kieskeurig. Ten tweede, um, ik ben heel erg gesteld op mijn, op mijn eigen wetten maar in het leven. Dus als iets niet gaat zoals ik het wil, dan ben ik heel gauw ontevreden. Oh, ja, maar je hebt toch ook, ja. um, ja. ook mensen die een relatie zoeken die dan juist weer heel veel aanpassingsvermogen hebben. Dus die dan prima met Marcus in zee kunnen, omdat ja, ze alles wel dus goed dus, vinden, dus, zeg maar. Inlevingsvermogen is wel heel belangrijk in een relatie. Je kent het spreekwoord natuurlijk, hè? op elk potje past pas een dekseltje, dus er zal ongetwijfeld iemand zijn voor, voor Marcus. Jawel, maar ik, ik, weet je, ik heb zoiets van, ik zie het wel, of het komt wel, of het komt niet, hè. Zo, zo is het leven, hè? Ja, zo, zo heb ik eigenlijk ook altijd wel, er uh, had, oh, had, had over gedacht, zo, zo, zo, zo, zo doe ik het nee. nog. En dan, dan vind ik het netjes van mezelf om uh, vijf uh, relaties te hebben gehad die, uh, eigenlijk, nou, wat zal het zijn geweest, anderhalf jaar, twee jaar hebben geduurd? Uh, dat is dan niet zo lang, maar... Nou ja, ik, ik kan al wel zeggen dat op mij in dit leven al niet meer uh, dat ik je niet dat ga overtreffen daarin, uh, dat, hoeft, dat hoeft ook niet. Voor hetzelfde geld kom je een keer iemand tegen en het is gelijk pas, boem en klaar. En dan blijven we erbij. Dat kan natuurlijk ook. Dat, ja. Ja, dat zijn geen dingen waar je je... Uh, ...druk om me te maken. Oh nee, maar ik, ma ik maak me er ook zeker niet druk om. Maar ik heb, ik heb genoeg zelfkennis om in te schatten... ...dat, dat er niet zoveel ja, mensen zijn die met mij samen zouden kunnen leven, denk ik. Mm. Nee, dat is helemaal verkeerd, Marcus. Dat is niet het geval. Alleen, mm. jij, hebt gewoon, uh, jij bent een beetje excentriek. Mm. Dus wat betekent... Uh, jij, jij, ...jij houdt er bijvoorbeeld al niet van om de hele tijd over voetbal te praten... Dus dan vallen al heel veel mensen af. <laughs> je ja. ja. en zo. Je, je moet, Marcus, je moet de vrouwen eerst de kost geven die een hekel hebben aan voetbal en doen alsof. Uh, maar lees eens wat Aurora dan, uh, dan, dan, dan zegt. Zijn, zijn allerlaatste opmerking. Uh, oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja, wie weet. Ja, maar, ja, het kan, het kan. Wie weet. Ja. Ja, wat, weet je, wat, wat, ja, ik, ik, wat, ben, wat, ik ben wat al... nogal... Um... Uh, ik ben gewend om alleen te zijn, dus ik vind, het is niet zo dat ik, dat ik echt, ik ben, ik ben nooit op zoek, snap je? Nee, nee maar nee, kijk, uh, uh, Donald zei net uh, dat uh, op ieder potje past een dekseltje, maar dan maakt het nog heel veel uit of je dan een Unox-potje uh, bent, want daar passen heel veel dekseltjes op, hè. Pas passen heel veel dekseltjes op. Hè. <laughs> Ja, nou, ik heb um, possen ja. al een tijdje niet meer gesproken. En ik, misschien ja. moet ik... Misschien moet ik eens wat vaker met posten weer gaan skypen. Want dan, dan moet ik altijd zo lachen, hè? Altijd om posten ook. Oh ja, hij heeft, een, hij heeft een goed gevoel voor humor. Dat wel. <laughs> nou, ik, ik zou je vertellen. Ik spreek Wij ik, hebben een in huis. En dan, dan zeg je wat. Ik heb ook nog een, ik heb ook nog een pot daar zie ik. <laughs> <laughs> ja. Met mayonaise, hè. Ja, maar mayonaise, tomatenketchup, uh, mosterd, ja. ui... Nee, maar weet je, ik denk dat, dat, dat het vast wel uh, iemand is voor mij, alleen ik... Weet je wat het is? Ik ben, ik ben niet op zoek en dat hoeft voor mij ook niet per se, weet je wel. Ik, ik, ben, ik vind vrienden vind ik veel belangrijker, veel leuker en kennissen en zo. Ja, dat, dat geeft zo zijn... Uh, dat he, dat, zo zijn charm, dat klopt. Ja. Ben ik het wel mee eens. En vrienden, die heb je meestal veel langer dan een, een relatie waar je aan vastzit. Dat lijkt me helemaal niks. Uh, ja, tenzij, uh, tenzij de, de vrouw of man met wie je een relatie krijgt, duizend gezichten heeft. Dan vervul je duizend je gezichten? Dan vervullen we je, je nooit. Nee. <laughs> ja, maar, ja, maar Posse, ik heb zelf al tien gezichten. dus. <laughs> tien? Ja, Maarten, dat valt nog mee. Ah, misschien, wat wat mee. Wat, misschien wel meer. <laughs> nee, nee, nee, maar weet je, kijk, uh, me meestal als mensen dat vragen van ja. Nooit ben ik gewoon happy single. En dat meen ik ook, ik ben ook echt, echt happy single. Ja, dat, euh, dat ben ik ook. Uh, uh, ik, ben kijk, een, ik ben een miserable single. Posse is een happy single. Nee, ik ben een miserable single. Os is een unhappy single. Ja, zo kan, je, zo, zo kan je het ook stellen. Aan iemand die graag een relatie zou willen, maar het lukt maar niet en het lukt maar niet. Dan vraag ik me ja, ik ben de echt zo er er gek van dat ik echt in, staat ben, echt in staat ben om het dak op te klimmen en dan te roepen Ik wil een relatie! <laughs> oh ja, nee, god, en nee! Dan, dan, dan, uh, ja, en dan... dan, dan zo <laughs> erg tussen toch niet? En dan neest en dan die vrouw op je af, uh, possen, wat dan? <laughs> ja, dan, dan nou, moet dan u, het moet je. Ik, ik ben gewoon een mensenmens. Ik vind het gewoon leuk om iemand in mijn huis te hebben. Ik oh. Ja. ja. En ik kan, Bij... me ook, ik kan me ook vrij goed aanpassen, weet je wel. Alleen de stad waar ik in woon is heel chaotisch, dus het is heel lastig uh, om, dan, ja. om dan. Maar je kan doen... ook mensen in huis hebben, possen, waar je geen relatie mee hebt. Uh, ja, maar dan, ik noem dan vriendschap ook een relatie. Maar de... Ja, oké, okay, dat is ook een relatie. Nee, maar de, de relatie waar, waar Posse dan waarschijnlijk om, om gaat, dat is dus de, de, de liefdesrelatie. Hè? Dus waar je je leven mee wilt delen. Ja. Nee hoor, vriendschap niet? is ook leuk. Vriendschap okay. is ook leuk, want dan oh, natuurlijk... Dus zo, zo unhappy ben je niet, uh, Posse. De, dus bijvoorbeeld uh, een, een, een, een huisgenoot is eigenlijk goed genoeg. Nee, maar ik heb, ook even, ik heb ook even nul vrienden in Rotterdam op dit moment. Nul? Dat is niet veel? Nul, ja, nul is niet veel. Nul vrienden, oh jee. Ja, en, ja maar ik had en, vroeger, en dat had ik altijd, vroeger had ik altijd één vriend. En dan, als die ene dan weggaat, dan zijn het er altijd nul. Maar beter één dan nul, toch? Ja. Ja, maar ik heb dan nul op dit moment. Oh jee. Oh, oh, oh. Nou ja, bossen zeg. Je hebt, je hebt een nul, maar misschien dan wel weer een hele grote... Nee, grapje. Nou ja. <laughs> nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die kant, die kant gaan we nog even niet op. We zitten nog niet in rode oortjes. Oh nee, maar... Moet nog, je er, uh, een, dan moet je nog even, even wachten. Ja. Hé, hey, uh, maar uh, jongens, hoe, uh, ik weet dat het gezellig is, maar mijn uitzending zit er zo ook weer op, nog zeven minuten. Ik heb wel beter op de tijd gelet deze keer. <coughs> ja, inderdaad. Het is alweer uh, voorbij, hè? Het is inderdaad alweer, al, alweer bijna voorbij. Ik ga het, eh... Uh... Uh, oh, nee, ik, ik, ik, ik weet wel een goede vraag om af te sluiten. Oh, uh, doe maar. Want wat waren de punten waarmee de uitzending begon? De, nou, uh, nou ik, ik heb een klein beetje uitgelegd uh, hoe druïden uh, hun kennis overdrachten. En dat deden ze door middel van triaden. En, uh, en die heb ik dus, En uh, ik heb er dus eentje als voorbeeld uh, ge gegeven. Mag ik vragen even tussendoor, wat is een triade dan precies? Uh, een, een, een, een triade, dat, dat is dus een... Uh, een, een een, een, een vorm van, uh, van, een, een, van raadgeving of een uitleg ergens oh, En dat wordt, en, en dat wordt, en dat wordt dus in, in, altijd in groepen van drie wordt dat dus verteld. Uh, de, de, de, de, dat kan op alle manieren dus uh, eigenlijk zo, uh, zo, zo zijn. Oh, Oké, okay, maar zoiets. ga door. Ga door. Uh, en dat, dat was dus een, een, een vorm van, uh, van, van, van raadgeving, van kennisoverdracht, een, een, een, een lering die je eruit kon trekken, uh, en, en, en, en dat soort dingen. Uh, uh, en dat werd dus heel veel gebruikt, en, en nog eigenlijk, uh, bij, de, bij, bij de oude en bij de moderne druïdes. Ik zie dat uh, Daan binnen is gekomen op de hey, plaats van Guus. Dus ik zou zeggen, uh, ja, uh, maar uh, post als je een keer zin hebt, uh, om, je kan het ook naluisteren, uh, zodra ik zet zo ze ook op Archive. Uh, nee, nee, maar dat, um, dat heb ik dan geleerd in het gekkenhuis, um, <laughs> waar, waar ik dan gezeten heb. En oh, dat, is dan, dat is dan zeg maar om aan, om aan het einde van een uur, om dan even te vragen wat er aan het begin van dat uur gebeurd is. En dan, dat vinden mensen altijd prettig. Het is meestal anders. Meestal vragen ze aan het einde van de dag. Vragen ze hoe je dag is geweest. Ja, nou bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook, ja. Zo, Posse. Hoe was jouw dag vandaag? Heb je een beetje een leuke dag gehad, Posse, vandaag? Oh, nee. Dat was erg overdreven hoor, Marcus. Ja, maar zo doen ze dat. Zo doen ze dat, inderdaad. Maar jongens, ik ga het afsluiten. Ik zou zeggen... Het was gezellig. En ik ga er een uh, muziekje erin, uh, erin gooien. En dan moet het een beetje zo aansluiten dat het uh, aansluit op het programma. Dat, dat, dat het volgende programma, dat hoop ik wel tenminste. En ik zal zeggen, uh, jullie horen mij volgende week weer. Okay. En we brengen de gezelligheid uh, door aan Herman en aan Daan. Maar dat weet je maar nooit hè, of, of jij volgende week hier bent. Dat is wel de bedoeling, Post. En laten we dat even De aardekant kan, de die aarde kan dan. Uh, ver, vergaan, hè. De aardekant oh, kan die vergaan. Posten die is ook weer dat Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zend ik uit vanuit de sfeer, joh. Dat is ook goed. Of misschien valt Rusland uh, ons binnen. Dat kan yes. Heb ik geen last van. Dan moeten ze, dan moeten ze eerst zwemmen. Maar goed. Uh, ik ga er een muziekje in gooien. Ik, uh, en de gezelligheid doorgeven aan Herman en aan Daan. En... Uh, nou, tot volgende week. Tot volgende Doei. week. Oh, dag. Channel timed out. You So we free when User disconnected from me. your channel. you Buddy, Buddy disconnected from your channel.